Mysterium van de Ziel Week 5 De Vijf Denktoestanden Besturen Spirituele Tekst De Yoga Sutras van Patanjali 1 De versen 2 tot en met 16 De eenwording of yoga wordt bereikt door de onderwerping van de psychische aard en de beheersing van de gita. De Denkstof. Wanneer dit tot stand gebracht is, kent de yogi zichzelf zoals hij in werkelijkheid is. Tot dan toe heeft de innerlijke mens zich met zijn vormen en met hun actieve veranderingen vereenzelvigd. Het Denkvermogen kent vijf denktoestanden en deze zijn aan vreugde of pijn onderhevig. Ze zijn pijnlijk of niet pijnlijk. Deze afdelingen, werkzaamheden, zijn juiste kennis, foutieve kennis, inbeelding, passiviteit of slaap en herinnering. De basis van juiste kennis is juiste waarneming, juiste gevolgtrekking en juiste getuigenis of accuraat bewijsmateriaal. Onjuiste kennis is gebaseerd op waarneming van de vorm en niet op de toestand van zijn. Inbeelding berust op beelden die geen werkelijk bestaan hebben. Passiviteit of slaap is gebaseerd op de toestand van rust van de fritties of op het niet-waarnemen van de zintuigen. Herinnering is het vasthouden van dat wat men geweten heeft. De beheersing van deze veranderingen, van het interne orgaan het denkvermogen, moet teruggebracht worden door onvermoeid pogen en door ongehechtheid. Onvermoeid pogen is de voortdurende inspanning om de veranderingen van het denkvermogen te beteugelen. Wanneer dat doel bereikt moet worden, voldoende naar waarde geschat wordt en de pogingen om het doel te bereiken hardnekkig en zonder onderbreking worden gedaan, dan kan men er zeker van zijn dat het denkvermogen, het beheersen van de Fritties, standvastig zal zijn. Ongehechtheid is het bevrijd zijn van het verlangen naar alle voorwerpen van begeerte, hetzij aards of traditioneel, hetzij thans of later. Het volbrengen van deze ongehechtheid heeft een juiste kennis van de geestelijke mens tot gevolg, wanneer hij bevrijd is van de hoedanigheden of koena's.